Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben te maken met de langste Nederlandse formatie ooit. Het is inmiddels 225 dagen geleden dat er verkiezingen werden gehouden. Niet eerder deden politici er zo lang over om tot een nieuwe regering te komen. Het vorige record was de formatie na de verkiezingen van 2017... en dat gaat vandaag dus sneuvelen. Sinds gisteren zitten de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij elkaar... op een landgoed in Hilversum. Ze onderhandelen over een concept regeerakkoord. Ruzie tussen de Fransen en de Britten. Twee Britse vissersboten zijn volgens de Fransen vannacht in hun water aan de slag gegaan. Er zijn al een hele tijd gesprekken over de visvangst tussen de twee landen... en dat wordt er niet leuker op, zegt correspondent Frank Ranaat. Die worden er zeker niet vrolijk op, als er al gesprekken. zijn. Er is al overleg geweest natuurlijk, maar nu ligt dat stil. En de Britten zijn ook een beetje verontwaardigd over wat er nu gebeurt. Want die zeggen, ja, wij hebben helemaal niets van de Britten, van de Fransen, gehoord. En de Fransen zeggen, ja, we hebben het vier weken lang geprobeerd en nu is de maat vol. Shell wil zijn CO2-uitstoot in 2030 met de helft verlagen vergeleken met 2016. Tot nu toe belooft het olie- en gasbedrijf alleen dat het in 2050 klimaatneutraal wilde zijn. Maar nu lijkt Shell toch te luisteren naar de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie. De rechter bepaalde dat er sneller een CO2-daling moet zijn. Shell belooft nu nog iets meer. Hoe het bedrijf dat gaat doen is nog niet bekend. Ronald Koeman is geen trainer meer van Barcelona. De club heeft hem ontslagen na opnieuw een nederlaag, zegt correspondent Edwin Winkels. Er komt achter elkaar een thuisnederlaag zondag tegen Real Madrid... Dat kan nog, kun je zeggen. Dat is een andere grote ploeg. Het uh, was misschien wel ingecalculeerd. Maar uh, dan 1-0 verliezen bij het uh, in principe nietige uh, Rayo Ayacano... hoewel dat wel nu vijfde staat in de Spaanse competitie. Wie Koeman opvolgt is nog niet bekend. Het weer, zonnig en droge dag. 15 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen begint ook zo, maar in de loop van de dag komen er wolken bij. S'avonds kan dan een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het is wel drukker geworden onderweg en dat is goed te merken. Wat in de regio het meeste opvalt is de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Alpkoude, bijna een uur verdraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht Ik kan dan ook het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Helaas lukt dat niet filevrij. Wat ook nog opvalt is de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daarbij Utrecht centrum, 6 kilometer file. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Reken daar op 20 minuten extra. File rijden op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en 1 Nes een half uur extra. En tot slot nog de N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep. Voor de aansluiting met de A9, 2 kilometer file. Reken daar op 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Good night. Good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 als je zeker helemaal geen kans maakt, chans maar en dans maar. Want dit is nu die lekkere dansmaat. Chans maar en auw. Op deze foto ken ik de hele nacht, we dansen. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de soul. en de beelden gaan swingen. Dansfoo, voor voel. is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, rof door dag was of die gevlochten van dat. Veel minder herkend wie. Was hip op de shit U e. Was militant en R&B swingy. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet Je hoefde die beat niet Al had het die swing niet Dillen op Paris Of dansen op King bee Nou maar vergip op in BWAA Op BBC snare, Hi-Hat Vond ik het vrij vet Eric B en bro, Tough crew tot hijjack Rob, bass, run, DMC En Guyman en Ultra Jolie tijd was hype hè Dans maar Dit is nu die lekkere dansmaat Chance maar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 Oh, kansje, zeker helemaal geen kans dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat. Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaat. maar. Oh, je zeker helemaal geen kans maakt. maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat. maar en oh. Op Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Light. Whatever will happen, whatever may be, we've got your back, my sisters and me. back, my sisters and Understand why we can't just hold on. FM. See.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 pavements even if it leads no. To think about and I know there's one girl for me. You can show me all true, and I'll be you the one you're telling me.